Marjette Krol met het NOS Journaal. Bij de brandweer zijn tijdens de jaarwisseling... bijna 3700 meldingen binnengekomen van incidenten. Iets minder dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de brandweer Nederland. Bij de vorige jaarwisseling kwamen er nog ruim 4100 meldingen binnen. Dit jaar waren er 225 autobranden, bijna 800 containerbranden... en ruim 100 woningbranden. Net als bij de politie werden ook brandweerlieden... hier en daar bekogeld met vuurwerk. Voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami waarschuwing. Die is afgegeven na een serie aardbevingen waarvan de zwaarste een kracht had van 7,6. In eerste instantie gold de hoogste waarschuwingscategorie met golven van 5 meter. Intussen is dat afgezwakt naar een lagere categorie met golven van 3 meter. Mensen in het getroffen gebied worden opgeroepen om te vluchten naar hoger gelegen gebied. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom en er zijn gebouwen ingestort... waar nog mensen in zouden zitten, maar er is nog niets bekendgemaakt over slachtoffers. In Istanbul hebben tienduizenden Turken gedemonstreerd tegen Israël en de Israëlische aanvallen op Gaza. De demonstranten trokken met Turkse en Palestijnse vlaggen over de Galata-brug. Een van de initiatiefnemers van de actie was Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president... Op de westelijke Jordaanhoever werd vannacht ook betoogd als steun voor de Gazanen. Actievoerders droegen een spandoek met duizenden namen van Palestijnen die tijdens de oorlog zijn gedood. En bij Scheveningen zijn om 12 uur duizenden mensen de zee ingerend voor de traditionele nieuwjaarsduik. Voor het eerst gebeurde dat niet voor het koerhuis, waar de boulevard is opengebroken, maar iets verderop ter hoogte van het museum beelden aan zee. De watertemperatuur was 7 graden. Het weer nog, buien trekken weg naar het noordoosten, in het zuidwesten soms ook zon. Het is zo'n 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De komende nacht weer regen, ook morgen nat, maar in de ochtend ook droog en dan heel zacht 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 The way that you're making me feel I can do, I can do it Een lekkere single uit 1990. hoort the Whitney Houston en I'm your baby tonight. Het is 6 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Wij zijn er al 33 jaar met CFM en vandaag weer Zandvoort op zaterdag. Nou, de kerstversiering die staat nog, maar de komende dagen zal u waarschijnlijk wel weggaan in de studio. En we gaan ons opmaken natuurlijk voor oud en nieuw. Dus de oliebollen in huis halen en dat soort dingen... dat zijn wel de belangrijkste feiten die we voor de boeg hebben. En er hoort ook een beetje de nieuwjaarsduik bij. Nou, Sanford heeft de oudste duik. En degene die daar alles over weet is Jure Keuning van de nieuwjaarsduik. En straks gaan wij een interview met hem hebben in dit programma. Verder komt langs Dylan van Lierop... want het WK dartsje is uiteraard in Londen gaande... In uh, Alexandra Palace uh, wordt het uh, WK Dutch uh, gehouden. En we hebben ook een eigen darter. Onze eigen uh, Raymond van Barneveld is uh, Dylan van Lierop. En we gaan ook uh, straks een interview met hem uitzenden. Verder hebben we in uh, dit programma om tien over drie Roy Sandbergen, De laatste update uh, vanuit het uh, centrum, vanuit uh, de ijsbaan. Want uh, ja, de ijsbaan, hoe gaat het nou? En uh, wat gaat er allemaal nog aankomen in de laatste week? Dat gaan we horen van Roy. Verder hebben we een andere Roy. Dat is uh, Roy van Buringen. Die hebben we om half vijf, want uh, half vier. Want uh, er wordt uh, een nieuwjaarsduik uh, georganiseerd. Daar hebben we het eerst over al Jure Keuning over. Maar uh, Roy van Buringen gaat het uh, feest eromheen presenteren. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren daar? Nou, daar weet uh, Roy uh, alles van. En dat horen we zometeen om half vier. Marco Tormes, ook hij komt langs in uh, dit programma. En uh, met hem hebben we uiteraard het uh, over zijn, uh, zijn boeken en ook over zijn foto's. En verder alles wat er uh, bij hem nog uh, aan gaat komen. En hij heeft een heel stuk, uh, mooi stuk poëzie voor ons. Dat in het laatste uur. En ook uh, de Pit Report komt langs het weerbericht. En zo kunnen we voorlopig nog wel even doorgaan. Lekker de radio aanhouden. Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. En leuk dat je erbij bent. En als je denkt, uh, waar ken ik dit nou van? Nou, Rocky 4. Dit was uh, Living in America. Inderdaad, de singel van uh, James Brown. Welkom nogmaals bij Zandvoort op zaterdag. Tot aan uh, 5 uur uh, ben ik bij je. Uh. En vandaag uh, extra aandacht voor de nieuwjaarsduik. Want uh, die gaat er weer aankomen. En uh, met z'n allen het uh, water in. Nou, we hebben het uh, zo gedaan. Straks uh, in de tweede uur komt uh, Roy Verbeuringen langs. Die heeft uh, de laatste update. En er zit wel een hele belangrijke update bij. Dus... Blijf vooral luisteren naar de radio. Maar uh, nog niet zo lang geleden sprak het uh, team van Goedemorgen Zandvoort uh, met Jurre Keuning. Eveneens over die nieuwjaarsduik hier in Zandvoort. Uh, bij ons zit uh, Jurre Keuning. Uh, welkom Jurre. Goedemorgen. Wat Goedemorgen. Hebt, zit jij in het bestuur? van? De... Ik zit in het bestuur, de... ja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 een De deelnemer ooit. De oudste deelnemer ooit. Oh nee, dat nee? zou ik eigenlijk niet weten. Nee. nee. nee. nog moeilijk te bepalen. Hè, wie, nou ja, dus een wijf denk ik. Wie er, uh... Want je, hoeft, uh, je moet je wel inschrijven, gewoon. Nee, je hoeft je niet meer. Oh, nee, cool. te schrijven, je kan gewoon langskomen. We hebben het oh, eigenlijk uh, heel erg makkelijk gemaakt voor mensen om gewoon mee te doen. Okay. Ja, ja. Je kan binnenlopen op elk moment dat je wil. Je krijgt een muts, je kan je omkleden, ja. je gaat uh, feesten, uh, je duikt het water in... en je kan een soepje halen en je ja, gaat je weg. Ja, soepje <laughs> halen, En soep, ja. Ja, nee, maar goed, uh, en dat zijn er toch 4-5 duizend of zo, hè, die meedoen. Ja, ja er mee zijn onwijs veel mensen ja, die ja, meedoen. Mensen, ja. Er zijn ook heel veel mensen die ja. kijken, maar er zijn ook echt ja. heel veel mensen... Ja. ieder jaar die hier weer komen ja, het om mee te Elk jaar, uh, zeg maar, Scheveningen op televisie komt, hè? Ja, jammer, jammer. Ah, wij zijn natuurlijk wij zijn niet de grootste, maar we zijn natuurlijk wel de leukste duik. En is bij Zandvoort. En de hoofdverd hoofdverd. ja. Ja, de ja, ja, met ook vanuit ja. Batenburg, ja. Ja. Ja. Hoe is het met de voorbereidingen Was het makkelijk? Uh, ja, we hebben met z'n allen gewoon overleg gepleegd. En ja. uh, we zijn, vorig jaar was gewoon een groot succes, dus ja. we zijn een beetje dezelfde lijn opgevolgd. Opgevo dus we hebben weer uh, DJ Lady Mix die komt draaien, oh, voor de, ja. uh, de, de iconische mutsen liggen er weer. Ja. En,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 van 9 à 10 aanmeldingen. Voor mensen die ons willen helpen. En, is, en is, is Unox erbij betrokken? Unox die sponsort ja, ons. Weg, <laughs> ja, ja, die, ja, maar, ja. Nou ja, die maar sponsort ons. Op, op, op, op, bijna, <laughs> ja, en die staan natuurlijk ook op de mutsen. Ja, die leveren de mutsen. Ja. Dus die zijn inderdaad wel gewoon een hele grote hulp voor ons. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen, als, je, als die duik geweest is...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 Om 12 uur begint ons eigen programma. We ja. hebben verschillende muzikale mensen. Dus we hebben DJ Lady Mix. We mm -hmm. hebben de Schuimkragen die mensen muzikaal kan ontvangen. En dan kwart voor twee is de warm up. Die is heel belangrijk voor mensen om bij te wonen. Want dan ga je gewoon met een warm gevoel de zee in. Ja. Om twee uur gaan we duiken. En dan tot drie uur hebben wij gewoon zelf een programma. En daarna mogen mensen weer doen wat ze willen. Dat, uh, ja, ja daarbij, maar dat is niet daarbij, Nee, tot drie uur is ons programma. Ja, het is niet dat je nog uh, in dorpen... Uh, om nee, en dat is misschien wel voor in de toekomst leuk. We, het moet natuurlijk wel om de nieuwjaarstuik draaien. Maar ja. om het aan, groter aan te pakken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen van buiten die ook hier komen. Ja. En, en, uh, die ja, dus, uh, en die duik meemaken. Ja, wat heel leuk is ook nog om te vertellen. We hebben een paar jaar geleden een foto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 Uh, op dit moment om dat allemaal te ja, kunnen ja, doen. Ja, ja, ja. Uh, dat is gewoon heel belangrijk, dat het goede gevoel bij iedereen Nee, komt. dat is waar, dat is waar, ja. Nou, als het in 1960 begonnen met de New York 59, die zwemvereniging in Haarlem, Bestaat mm -hmm. er nog... Bestaan die, die zwemverenigingen nog eigenlijk? Zo, kijk ik even ja, naar nee, links. Nee? <laughs> Geen idee. Geen, idee, Geen nou, idee. Maar, <laughs> Ja, want een paar jaar geleden hadden ze nog die, die oprichter, Kok uh, Baartenburg, Ja, Die Oksmachter, hadden ze ja. nog. Uh, Paul Heidt nu overleden, geloof ik? Ja. Dat klopt, nee, Ja. 36.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 een Noord-59, maar dat weet je ja, dan gaan We gaan nu even goed opletten of ze er zijn. Het ja, is ja, ja, natuurlijk ja, ja. wel leuk als de groep die het heeft opgericht ook ja, wel aanwezig is. Ja. Ja. Ja. De, de oprichters zijn er waarschijnlijk niet meer bij, maar in ieder geval... Maar het is heel bijzonder dat zo'n ja. initiatief jaren later nog steeds ja. uh, staan is, je Maar je had het net over Duitsers. Zijn er meerdere buitenlanden die meedoen, denk je? Ja, ik denk dat van ja. allen, alle plekken over de hele wereld wel mensen ja, meedoen. Ik weet ook dat in Australië er ook een unox nieuwjaarsduik is, maar oh, ja. ook in Stadien, mensen met die uh, oranje hoedjes naar uh, het water in duiken. Dus het leeft ook wel echt eigenlijk over de hele wereld. En dan is het ook wel mooi dat wij hier in Zandvoort kunnen zeggen dat bij ons is gestart. Ja, is, is Gevelingen groter dan Zandvoort? Ja, qua ja? bezoekersaantal is het zeker groter. Maar dat heeft natuurlijk ja. met de media te maken. Ja, en dat, het is ja. ook helemaal niet erg. Wij zijn er niet voor om de grootste te zijn. Wat ik net zeg. we zijn er gewoon om de leukste te zijn. En ja, het ja, ja. ja. ja, is gewoon een gezellig evenement. Precies. Ja. Ja. Mensen ook aan, aan, aan de boulevard te kijken, te doen. Daarom. Het is ook geen concurrentiewedstrijd.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 Wat voor dag is dat ook weer? Oh nee, het, is een, het is 1 januari. 1 januari. 1 januari. Ja. 6 graden met een hoop wind. Oh, Oké. Okay. Maar waarschijnlijk wel droog. Nou, dat, 6 uh, graden en een hoop wind. Ik zie hier weer zo'n uh, zo rood dingetje staan ja, met de wind. Het nou. drogen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, droog is ja, belangrijk. Eigenlijk het liefst natuurlijk wel windstil. Nou, mensen dat, worden uh, toch, uh, toch nog. Maar ja. droog nee, drogen is wel lekker natuurlijk. Want de, ja. de dag erop gaat het weer regenen. Zie dus, o, nou, laten we hopen dan dat ja, het die dag maar 6 ja. graden is redelijk toch? Ja. Ik, ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. Dank u wel. En, de, en, en, en met het beduik zelf natuurlijk. Ja, en maakt wel mooi van. Ja, gaat, helemaal, ja, goed gaat helemaal goed komen. Hartstikke Dank okay, u wel. Oké, okay. oké. En, en dat was uh, Jure Keuning over de nieuwjaarsduiken. Aankomende maandag om twee uur met de warming-up om kwart voor twee. Nou, de heren uh, hadden het uh, vorige week al over het uh, weer. Wat gaat dat doen? Wij weten het zo dadelijk, want uh, na de volgende plaat uh, krijgen we bij ons het uh, weerbericht. En dat, uh, ja, dat is voor de komende dagen. En ook voor uh, oud en nieuw. Hey, met Oudjaarsavond hebben we een beetje mooi weer om vuurwerk af te steken. Je hoort het zo dadelijk. En uh, verder weten we ook dan meteen of het inderdaad droog blijft op uh, Nieuwjaarsdag. Eerst gaan we Raccoon nog voor je draaien. to forget voor things.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 I'm yeah. on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 Bij deze singles zegt ik eigenlijk uh, dank aan uh, Maurice Mulder... mijn uh, medepresentator uh, één keer in de maand uh, bij dit programma. Hij uh, wees me op deze. Nico voor Goodbye, de single van Raccoon. Zie je de weerbericht. Dit wordt wel een heel apart uh, weerbericht. Want we gaan het niet alleen hebben over het weer van dit jaar... maar ook over het weer van volgend jaar. Dus uh, we gaan eens even vooruitkijken. En dan met name ook uh, vanwege de nieuwjaarsduiken uh, die eraan gaat komen... En het afsteken van vuurwerk natuurlijk morgenavond. Nou, tot en met woensdag 3 januari is zacht met temperaturen van 9 of 10 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder en stijgt de kans op nachtvorst. Dus ja, een beetje, beetje winters weer eindelijk. Op deze zaterdag overheerst de bewolking, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. En het blijft overwegend droog en er waait een matige AC vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar een graad of 9. Vanavond en vannacht is het meest bewolkt en droog. En de wind waait uit het zuiden en is matig boven land. En wederom vrij krachtig hier aan zee. Windkracht 4 tot 6. Kouder dan 8 graden gaat het niet worden. Dus nou, nog niet echt het winterweer. Morgen, Oudjaarsdag, is het wederom bewolkt en valt er af en toe regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig boven land. En hier weer krachtig aan zee, 4 tot 6. De temperatuur stijgt naar 10 graden. Tijdens de jaarwisseling is bewolkt, valt soms wat regen en is het een graad of 8. En er staat een matige tot uh, krachtige zuidwestenwind. Dus pas op met het vuurwerk. Nou, je bent gewaarschuwd. Dan het nieuwjaar, want uh, ja, de nieuwjaarsdag uh, wordt ook een beetje aangepast. Daarover straks veel meer om half vier bij de update over de nieuwjaarsduik. Maar maandag nieuwjaarsdag is er bewolkt met af en toe regen. De wind waait uit het westen en is meestmatig van kracht. En het wordt een graad of negen. Dinsdag valt er in de ochtend wat regen en in de middag breekt de zon af en toe ook weer door. De wind waait uit het zuidoosten en is meestmatig en het wordt een graad of tien. Nou de rest van de week blijft wisselvallig we met zon, wolken en enkele buien. Het wordt geleidelijk wat kouder en uh, woensdag uh, temperaturen van een graad of negen. In het weekend wordt het maximaal vijf graden, dus gaan we een klein beetje meer kou krijgen. Na het volgende weekend wordt het mogelijk nog wat kouder met een toenemende kans op nachtvorst. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. dank aan Rico Schreuder. Dat was het weer. En dan gaan we nu een echte klassieke draaien. We zitten in de, de jaaroverzichten tijden en ook de top 2000. En de plaat die daarin zeker langskomt, dat is deze van Don Henley. De New York Minute. Here. I know there's somebody somewhere. Make these dark clouds disappear. Until that day. de jaaroverzichten van de muziek mag deze zeker niet ontbreken. De Don Henley en de New York Minute, dat bij CFM. Wij zijn er al 33 jaar. Goedemiddag trouwens en leuk dat je luistert. De enige echte Zandvoortse uh, omroep en uh, tot 5 uur uh, Zandvoort op zaterdag. Aan het begin zei ik het al van dit programma. We gaan het vandaag ook even hebben over darten. Want er wordt momenteel uh, druk gedart in uh, Ellie Pelly uh, bij uh, Londen. Het uh, jaarlijkse darttoernooi, het toernooi. Hebben het over het WK-darts is daar gaande. En zojuist zijn er weer een aantal wedstrijden begonnen voor de achtste finale. En dan ja, weten we ook al wie er naar de kwartfinales doorgaan. Nou, momenteel worden er dus een aantal wedstrijden daar gespeeld in Alexandra Palace. Ik ga eens even kijken of ik ze erbij kan vinden. De wedstrijd Williams tegen Hetta. Daar staat het uh, op dit moment in sets 3 tegen 1. Dus uh, Williams staat er uh, zeker uh, ruim uh, voor uh, bij die dartwedstrijd. Welke Nederlandse darter komt uh, vandaag uh, nog in, uh, in actie? Dat is uh, Raymond van Barneveld. Om 5 uh, voor 10. Dat wordt echt een hele mooie wedstrijd. Want hij neemt het op tegen het uh, nieuwe talent uh, uit uh, Engeland. Dat is uh, Lidler. Die wedstrijd uh, begint dus uh, om 5 voor 10. En te zien bij Play de zender die ook uiteraard het Formule 1 uitzendt. Dus mocht je daar een abonnement op hebben, dan kan je dat volgen. En anders zou ik even gaan naar flashscoren.nl. Daar kan je de live score van de wedstrijden volgen als je geïnteresseerd bent. Wij in Zandvoort hebben onze eigen Remo van Barneveld trouwens. En dat is Dylan van Lierop. Hij doet het uh, momenteel heel erg goed en dat wordt echt een uh, prof-darter uh, waar we rekening mee moeten gaan houden. En wie weet zien we hem binnenkort ook wel bij uh, Alexandra Palace uh, verschijnen om daar uh, zijn uh, pijlen te gooien. Nou, wij hadden de pijlen op hem gericht op uh, 9 december en uh, spraken hem in het programma Goedemorgen Zandvoort Dylan van Lierop. over mij zit Dylan van Lierop. Goedemorgen. Goedemorgen. 16 jaar. Ja klopt. En dan nog professioneel darter.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 Hey, leuk om hier gesproken te hebben. Dat is zeker um, leuk. Nou, we, we komen zeker terug binnen die vijf jaar. Ja, is goed. Een grote beker meenemen. Ik hoop het wel, ja. <laughs> of moeten we je dan betalen om hier te komen? Nee hoor, nee, uh, nee, nee. Die nee. noteren we ons. <laughs> Hij komt hier voor dit Dat is goed. Dylan, dankjewel. Geen probleem. Nou, het uh, WG Darts uh, momenteel uh, gaande daar in uh, Alexander Palace uh, in uh, Londen. Mooie uh, toernooi. En vanavond uh, komt uh, Raymond van Barneveld uh, in actie. ...tijdens de achtste finale. Moments worden er al wedstrijden gespeeld. De uh, andere wedstrijd uh, die uh, op dit moment uh, gaande is... Uh, ...die zou ik ook nog eventjes uh, vermelden. Dan pak ik hem er even bij. Uh, eens even kijken. Ja, dat is de wedstrijd uh, tussen Williams en uh, Heta. Ik zie dat de wedstrijd juist beëindigd is... En dat de winst van deze partij is gegaan naar Williams. Dus hij zit in de kwartfinale die de komende dagen nog gespeeld gaan worden. Want we gaan zeker door tot en met het nieuwe jaar en de dag daarna de grote finale. Raymond van Barneveld, hij speelt vanavond om vijf voor tien voor de mensen die dat willen gaan volgen. En over vijf jaar dan hebben we ons eigen dillen van Lierop daar staan...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 Zo, en zo gaan we alweer op uh, naar het nieuws en uh, weer van 3 uh, uur. Dus zo meteen het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin gaan we live schakelen naar het centrum van Zandvoort, naar de ijsbaan. En daar is uh, Roy Zandbergen. Hij geeft ons een update zo rond 10 over drie. Tot zo.